Speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws. Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelslaan. Thuiszorgmedewerkers krijgen geregeld met agressie te maken... en organisatie T-Zorg is daar nu klaar mee. Personeel krijgt een alarmknop, schrijft het AD... waarmee ze collega's om hulp kunnen vragen of 112 inschakelen. Vergeleken met vier jaar geleden staan aantal gevallen... waarin thuiszorgers met agressie te maken hebben verdubbeld. Mona Keijzer is veruit favoriet als partijleider van de BBB. Iets meer dan de helft zou haar hebben gekozen, blijkt het onderzoek van Hart van Nederland. Toch is Henk Vermeer het geworden, maar die heeft de voorkeur van nog geen 20% van de kiezers. Henk Vermeer volgt Caroline van der Plas op. Lawines blijven maar levenseisen in de Alpen. Alleen al gisteren kwamen in Oostenrijk vijf wintersporters om het leven. Bij een ongeluk kwamen vader en zoon onder een lawine terecht. De vader overleefde het niet, de zoon raakte zwaar gewond. Ook in de Franse Alpen en in Italië vielen afgelopen week doden door lawines. En Amerika heeft opnieuw een boot aangevallen... waarvan ze denken dat er drugs mee werd gesmokkeld. Daarbij zijn drie mensen omgekomen. Volgens het Amerikaanse leger voerde de boot een bekende vaarroute voor drugsmogel. Aanvallen zijn omstreden. Zijn er zijn al 130 mensen bij omgekomen. En dan het weer van weer online. Het is bewolkt met af en toe regen. Vanmiddag is het een tijdje droog met lokaal wat zon. Wordt een stuk minder koud, 8 tot 12 graden. En dit was het nieuws op Slam. Werkte alles maar zo op rolletjes. Met AH Zakelijk regel je in één keer een lekkere voorraad. Van koffie tot tussendoortjes. Nu met volumevoordeel. AH Zakelijk, dat werkt lekker. Orders die blijven binnenstromen...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 Yeah. Dirty lies every night The trust we had is dying Secrets you've been hiding Oh bad desires on your mind I used to be so quiet Now I'm causing riots Oh The pebbles in your hand, and dishes in the sand. Yeah, summer isn't over yet. Yeah. Skinny paper with your heart out. It's my favorite part now. Yeah.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 It keeps on praying Ontdek je of slam. Gordo en Riniersonneveld. Logo logo. Logo loco. loco. loco, loco Nieuw Warner Music. Sla Grand Slam Kaigo en Khalid. Save my love.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 you will. I'll save my love for somebody else. Go feel what I never felt. I'll save my love for somebody else. I didn't want to run away, but now there ain't no other way. So good luck, how she you will. I'll save my love for somebody else. Howdy you! Somebody up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 desire. Mind and senses purify it. Breed from desire. Mind and senses purify it. Breed from desire. Mind and senses purify it. Breed from desire. no, no, no, no. no, no.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 Het zijn marktweken bij Jumbo. Met deze week in de aanbieding alle Wapenaar 48 kaas Plakken of stukken met 50% korting. Alle Melkunie-brekers per stuk nu voor maar 1 euro. En combikorting op groenten. nu 4 voor maar 5 euro. Jumbo. Van de spannendste Champions League-avondjes... tot de heerlijkste kostuumdrama's. En van Buffalo's videobellen tot gamen als een pro...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 Weekend bij Gamma. Nu 30% korting op alle verf en bytes. Ook op mengverf. Bekijk alle acties op Gamma.nl. U rijdt de sportieve BMW I4 al vanaf 322 euro netto bijtelling per maand. Ervaar het nu zelf. Vraag een proefrit aan bij uw BMW-dealer. Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.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 Me too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 More music Oscar okay. Met K I think I'm addicted I think I'm a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 Kom langs op 26 februari, Super Thursday bij Amsterdam de Style Outlets. Swiss Sense viert het winterseizoen. Lekker. Ah, oh, kokoenen. Daarom hebben we deals waar je het warm van krijgt. Zoals Boxspring Home 105 voor 1190 euro. Swiss sense for voor everybody: Gesmolten, gegoten, gedroogd, gezeefd, gespoten, gedraaid, geglanst, gepoederd.